Middernacht, het begin van maandag 3 december. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid komt met een scherpere aanpak van fraude met persoonsgebonden budgetten. Justitie vermoedt dat er voor tientallen miljoenen met die PGB's wordt gefraudeerd. Iedereen die nu zo'n budget krijgt om zelfzorg te regelen, wordt nog eens onder de loep genomen. Verder komen er 22 extra inspecteurs.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 Het weer, vannacht lichte vorst met kans op gladheid. Lokaal kan ook mist ontstaan. In de ochtend natte sneeuw. Daarna een bewolkte dag met vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, hele warme welkom bij Echte Janne, de radio show van PONS. Mijn naam is Jan Roos. En hey, ik ben Jan Heemskerk. En beeld en geluid heb je op echtejanne.nl. De op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne Radiospel. Het gratis telefoonnummers 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is schuilt die schuld aan van die Grieken in godsnaam zo snel mogelijk kwijt. Want we krijgen toch nooit één rode rotzet van het tuig terug, Jan? Nee, zo is het, Jan. Een echte Jan, dat ben je. Of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus juich jij op dit er geweld tegen poontverslaggevers toe. Maar zeg je later dat het een grapje was. Zoals Joop, en als ik en een rechtbankjournalist Chris Plomp, Dan ben je dus ontzettend, Johan. Ja. Dat dacht ik wel, Jan. En nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Ho? echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hallo, daar zijn we weer. Rutte! Margrethe. Het is van groot belang is, dat werken in Nederland er netto bij ons 1000 euro per jaar. Op oh, ja ja, in de peilingen van Maurice de Plafond Wat? van gisteren bleek dat de VVD gelijk staat met de PVV, allebei 22 zetels. Wist u nog de belofte van Mark om Geert te de decimeren te vernietigen te slopen? Nou ja, daar nee. komt dus niet zoveel heel veel van, van terecht als je heel leuk bent. Uh, nou ja, goed, in ieder geval, net zoals uh, het bouwt van de hypotheekrenteaftrek, dubbele uh, hoofd de duizend euro terug voor de hardwerkende de uh, geen geld naar Griekenland. En als een andere flauwekul, de voormalige echt Jan is in een vrije val en het is... Een enorme Johan. Zit je wel een beetje Nou, Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, uh, beter nieuws komt van Fred Even. Fred! Nou, als maatschappelijke onrust of geschokte rechtsorde ook op dit moment nog een reden zijn om iemand niet vervroegd in vrijstelling. wordt iemand niet vervroegd in vrijheid gesteld. Ook al gedraagt hij zich buitengewoon goed. En hey, zo is het net. Ja, ja, nou ja, Fred, Even laat zich dus niet gek maken. De PvdA kwam uh, met het idee om de justitie weer op een zeewierkoekjesniveau te brengen. Wat het ook mag betekenen. Jan, Jan, Jan! Nou, even, een beetje op soft sector, Jantje! Yeah. Ja, uh, soft sector. Nou, Teven zegt hij daar dus geen zin in heeft bij de vraag of uh, Volkert van de Geo proeflof verlof, zegt Teven gewoon nee. Kijk, zo'n hardliner heb je nou op de Mysterie van Justitie de softsector. Gaat maar lekker knuffelen bij sociale zaken. Ja. En zo is het maar net, En die is eh. Uh... Fredje Teken. De laatste even, Johan. De, nou, ik dacht ja, dat Fred Teken. Dat echt niet anders John. hoor. Ja. Naar, daar ja. komt hij hoor. Nou, dit wordt hysterisch. Ja, oh meid, ik heb er kracht niet voor. Nee. Eh. Uh, Psi! Hoppan Kandam Star. Oh, maar. Dit. Psy! Of Psy, of weet ik veel nee. hoe die macht breekt. Nou, Wie de fuck is Psi? vraagt u zich waarschijnlijk af. Nou, dat zal ik u even vertellen. Psi! is de Zuid-Koreaan die dat vreselijke Gannam-style heeft bedacht. Uh, Gangnam -style. En uitgevoerd ook nog. Oh, ja, oh. u weet wel dat gigantische kutnummer waar de hele wereld zo gek op is. Race 860 miljoen keer is die plaat bekeken op YouTube. zo uh, so wat zou je zeggen? Maar wat zegt Si. Hij heeft zelf ook schoon genoeg van het walgelijke plaatje. Kijk, en, en dan ben je goed bezig. Zakken vullen met een wanproduct en dan het zelf. Als brommelwerk zien. Kijk, kijk daar ook van Jan. Kijk, ik weet niet. Ik heb die heel precies. Ik ken die precies niet. Maar als je zegt. Sorry jongens, het is kut. zakjes en vol. De groeten. Ben je in mijn ogen echt Jan? Nou, top. Eh, uh, die ligt de stapeld dan, maar. Ik heb gefaald als wetenschapper. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. Ja, ik... Het is niet op het de van, maar ik heb ook wel eens uh, gefaald. En, en ik barst niet nou, zelf verbijt Maar je dat om dan, nou dan met brieven te gaan schrijven in de krant... en overal een beetje lijzen, gestemde, flauwekul... en nog een boek over schrijven... En, en, en verdwijn dan gewoon, zoals het hoort, in de vergetelheid Zodemiet erop en het nieuws zijn uit ons leven. Maar ga dan ook nog een beetje een dik boek schrijven... over je zielige miskleur. Ik, ik, ben. Ja, en, en als je dat dan doet, hè, want ik bedoel... die, die... Verkoop het dan tenminste nee, nog. Nee, ik zeggen, want... Psi, ja. die vervelende ja. Zuid-Koreaan met dat klantnummer. Die heeft zijn zakjes die, die, die, Maar wel. wat doet Diedrik Stapel, die schrijft een boek... Geen hond wil het hebben. Terecht. Geen hond wil het lezen. Terecht. Nou, ik vind het wel een beetje zielig voor hem, hoor. Ja, nou, ja, ja dat is waar ook. Enorme Johan. Zo. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Links maar niet politiek correct, uh, zeg maar progressief. Hey qua multicul, schrijver, journalist. Op Twitter lid mensen gast kennen. En hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond, journalist en schrijver, Joost Nieuwmuller. Ja, hoi. Ja, oh hey. ja hoor. Hoe is het? Leuk, leuk hè, dat links. Daar blijven me mensen altijd gewoon verbazen. Ik vind het toch leuk om mezelf links te blijven noemen. Ja, gelijk me ook gijder. Niemand die het gelooft, maar... Uh, maar ik het niks, niks wel, hoor. Vind je, vind je, maar ben je dus helemaal niet links? Ja, of wel, nee, ik vind van wel, maar links, uh, maar niet politiek correct. Daar, daar wil ik me graag dan... Uh, maar goed, kijk, dat links zit hem dus eigenlijk meer in... dat ik, wel, dat ik toch wel iets zie in de verzorgingstaat Daar ja, komt het eigenlijk op neer. En wat stem je dan? Dat uh, vertel ik nooit. Oh, je hebt gelijk ook. Hey, weet je wat er ook een beetje is? Hè? Dat uh, uh, rechtse partijen worden vaak conservatief genoemd. Alleen. Ja, die gaan meestal wel zeg maar, pragmatisch met ja. de maatschappij om. Ja. Wat vroeger dus zeg maar, progressief betekende. Ja. En progressieve partijen die blijven hangen... in hun een, in een ideeën van de jaren zestig om de meiboom hangen. En, en die zijn eigenlijk conservatief. Wat vond het ja. best boeiend dat Joost uitleggen uitlegger was... waarom hij zichzelf Ik geef goed. af en toe college. Ja. Ja. Maar goed, kijk, ik vind inderdaad iemand als Maarten van Rossum... die vind ik nou inderdaad bijvoorbeeld heel conservatief. in, ja. in alles wat hij zegt, dat heb ik dus al honderdduizend keer gehoord... sinds de jaren zestig. En dat verandert dus niet. Dus dat is, vind ik conservatief... En en, maar de conservatieven die hebben ook wel weer een punt. Want ja, die willen eigenlijk zeker eens in de wereld weer veranderen. Hè. Die willen niet zozeer terug naar vroeger, maar die willen de wereld wel veranderen. Dus die zijn er zeker eens in progressief. Dus zo ingewikkeld. Wat een toezeggen. Ja. Maar als je links bent, heb je twee uh, smaakjes in Nederland. Dus P van de A of de SP. Nou, P van de A zie ik niet helemaal bij je. Nee, nee, nee. nee jou, je, gaat, uh, je gaat het toch proberen. Ja, nou ja, ik ik, ik, ik zo, geef niet. je gelijk hoor. Ik zou het ook nog als iemand zegt waar hij niet zegt. waar op wil stemmen. Maar, je, bent maar dat SP je, dan, gestemd. je blijft het uh, proberen natuurlijk. Maar, uh, maar je ja, hebt dan een SP gestemd. Je, uh, ik, geef, ik, geef, ik zeg echt niet waar ik het Ik probeer alle kanten hier een vinger achter te krijgen. Maar deze man is nog zo'n mysterie van mij. Dat ik nog niet weet wat hij gestemd heeft. Jan. Ik vind het wel knap wat je nu al uit bent. Nou, kijk. Kijk, GroenLinks, eh, Joost Niemeulen, ik zie hem niet samengaan. Ik zie, samen nou, zie Niemeulen wel achter hem boven staan. P is alles wat hij haat, me. dus dan wordt het SP. Het is gewoon... Ah, laat, laat het ook hangen trouwens. Eh, vandaag, uh, of uh, gisteren was het trouwens... Uh, onze oude minister van Financiën... Uh, Zalm. Ja, ja die zegt dus... Uh, vvd corrivé Zalm. Ja. Oh ja, god ja. Die zegt dus dat we die schulden aan die Grieken... dus beter kunnen afschrijven. Dat is ook de stelling van vanavond... bij de RTL van schrijf maar af. Want we ja, hij Krijg zegt het zin. niet precies, hè? Nou, hij hij, hij ja, leunt er een beetje al, tegenaan. Wat uh, zei hij het maar? Nou, hij zei, hij zei zoiets van... nou, dat is misschien wel zo. Op een ja. gegeven moment... moeten we dat dan gaan doen in delen. Ja, op, een gegeven moment, op een bepaald moment, als, als ze... de Grieken het gevoel hadden gegeven dat ze er zelf voor zouden gaan, ja, of zoiets. Ja. En dus, met andere woorden, soort, als ja. een soort stok, uh, stok achter de deur, waarvan ze zelf ook wel wisten dat het op een gegeven moment los ging komen, het geld. Begrijp je? Maar ben, dus, ben uh, jij voorstander van uh, zeggen van, nou Grieken, uh, hou die poema maar, doe er wat mee? Nee, ik bedoel, ze hebben gewoon de boel belazerd, en uh, dus ze stoppen met betalen. Zo hebben zij de, de boel het. belazerd, of de mensen die de EU zo graag wilden? En de uh, euro. Nou ja, je hebt natuurlijk kleine belazeraars je hebt hele grote belazeraars. En de Grieken zelf zijn natuurlijk niet de allergrootste geweest. Dat zijn de, dat is, met name kool, denk ik, dat, dat de hoofdverantwoordelijke geweest voor dit enorme debakel. Maar hoe zou het gegaan zijn? Als ik zo'n Griekse premier, wie was dat in de tijd? Dat zal een of andere, andere, andere eeuw geweest zijn. me los. Ja, <lacht> ja, precies. En die zegt: ik, ga, ik wil er wel in, maar kool, ik heb geen geld. Nou, ik Doe denk ik helemaal dat niet het? dat dat zo gewerkt ge, ge. Ja, nou, nou, nou. Ik denk eerder dat Kool nou. dat zelf heel erg belangrijk vond... dat Griekenland erbij komt en dat, en dat ze dus allerlei dingen hebben aangeboden. Dat Grieken denken van, nou ja, als het zo op me afkomt... dan willen we het wel doen. Dat het eerder ja, zo is gegaan. Ja, maar ik denk dat die jongens bij elkaar zaten... en er waren natuurlijk allemaal mensen die de oorlog mee hadden gemaakt... en dit ja. nooit meer in de hele En die zaten lekker bij elkaar en, een klik, en die zeiden... Ja, We weten natuurlijk wel dat ze daar in Italië in Griekenland de boel besoden, niet er, want die zitten nooit in de 3% begrotingsrekort. Nee. dat is wat, maar dat komt misschien wel goed hè? want dat is voor later. Dat komt misschien wel. Want als we als ze erbij halen, mm -hmm. dan, het is een soort job. Ja, effect, en We gaan, hè, we gaan we we wegen aanleggen, infrastructuur verbeteren en, ja, en regioplannen. plannen. ik alles aan, over gehoord. Wel ja, dan gaan ze vanzelf aan het werk. En we ook hebben daar. Het, ik heb het ook zelf heel lang ook wel geloofd. Ik bedoel, ik denk jullie ook wel. Als je eerlijk bent, als je dan in Spanje kwam en vroeger was dat echt een heel arm land, ja en op een gegeven moment was het ineens een heel rijk land. Mooi asfalt. Mooi asfalt. Uh, opeens wel een heel duur restaurants. Dus op een gegeven moment niet zoveel reden meer om erheen te gaan. Maar ja. vakantie. Maar je dacht ergens van... Nee, op een of andere manier... Het wonder, -wonder van de, is, er en, gaan het, is er Het, gaan het ja. moet toch wel ja. werken. Maar dus de, de, dus het worden ook een soort Duitsers, die Spanjaarden. Maar het is toch zo... Zoals zo, zo, in, in, in Engel, Engeland zeggen van... Uh, There's no such thing as a free lunch. Die wegen. Die... Ja. ja, ik zat te vertellen: er, is, er bestaat geen gratis lunch. Liever ja. gezegd, je moet altijd voor dokken. Die prachtige wegen ja. in Spanje, daar is poen voor overgemaakt. Ja, die komt dan voornamelijk uit de Noord-Europese st ja. staten. Ja. Dus ja, en op een gegeven moment houdt dat natuurlijk even op. Op een gegeven moment kijk je er doorheen. En dan zie je van, uh, hier loopt een spoorlijn. Uh, hier zit een machinist die op zijn vijftigste met pensioen gaat. En die spoorlijn gaat van niks naar nergens. En er zit niemand in die trein. En het is de modernste trein die we ooit hebben gehad. Ik, ik, ik haal dit uit een reportage die ik laatst zag. Dan zie je, hier klopt iets niet. Hè? Of hier in Spanje een enorm vliegveld aangelegd... waar nooit een vliegtuig is geland. Wat hebben ze nagelaten dan? Maar wat even, je zou het toch zeggen, als je er energie, geld, kans in stopt... je stimuleert die shit. Je zegt, nou, hetzelfde als, als, als wat bijvoorbeeld bij de immigratiekwestie speelt. Men vergeet dat bepaalde groepen mensen... Uh, al eeuwenlang bepaalde groepen mensen zijn. Ik bedoel, uh, Spanje en Italië uh, waren altijd al armer dan Nederland en Engeland. En daar zitten dus redenen in die, die, die, die, die dieper gaan. Ja, precies. Dus ons... Uh, ons gereformeerde model heeft ons toch uiteindelijk wel uh, zekere welvaart uh, gebracht. Ja. Zeker dus daar iets van van, uh, we zitten hier wel lekker in het zonnetje en het is wel gebakken. Ja, en ik, de, de, dat katholieke model dat werkte uiteindelijk toch uh, minder. En uh, wat toen zo was, men denkt uh, heel erg in, in soort uh, utopische termen: van wij kunnen uh, alles door een geweldige wasmachine halen en dan komt er, uh, gaan we alles mengen en dan komt er vanzelf een nieuwe wereld. Maar zo zit de wereld dus helaas niet in elkaar. Is het ook een onderdeel van, het, uh, van de, de goedmens theorie? Dus dat zie je vaak bij de sociaaldemocraten. Ja. Die gaan ervan uit dat ja, de mens uh, a priori goed is en dat er een ja. paar rotte appeltjes zijn. Ja. Maar ja, goed, er is niet zoiets als... Je hebt de Italiaanse praktijken, dat noemen wij dus fraude... Ja, omdat vrouwen vrijwel alles corrupt uh, is ja. daar en met vrouwen gaan. En dan verwacht je dus dat als je die jongens erbij haalt... dat ze dat, ze dat niet meer doen. Ja, dat ik is geloof niet op zich niet dat een Italiaan per definitie slechter is... dan een Engelsman of een Duitser. Ja, alleen alleen de, cultuur. de cultuur is anders en uh, die corruptie dit zit zo... Als je, als je een restaurantje begint in een Italiaans dorp... dan is het zo van belang dat je de burgemeester ook wat extra geld geeft... want anders dan, dan krijg je dat terras gewoon niet. En iedereen weet dat. Dat is een andere manier van denken een andere manier van werken. En dat gaat al eeuwen zo, dus dat gaat echt niet veranderen als je er op een gegeven moment een EU-bordje opzet. Is... Ja, Sterker nog, ik las vandaag Zeker. een Kaplan heet die man, geloof ik, die heeft een boek geschreven... waarin zelfs gezegd dat geografie uiteindelijk... de, de, de ja. determinerende factor is ja. van hoe een land gaat. Dus de, de bergen, zeg maar, die maken het uit. Ja, ja, ja, dat dat ja, was ja. een beetje de Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Hè. Wij, wij zitten in Nederland natuurlijk ontzettend goed... we zitten aan het einde, bij een delta. Dat ja. is altijd de, meest, de beste plek om te zitten. Ja, want daar komen de schepen aan en dan gaan de schepen naartoe. En uh, de, al het verkeer uh, zit er, dus we zitten midden tussen nee. de drie gigantische weer... belangrijke landen, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Beter kun je niet zitten, alles, ze gunnen het elkaar niet en daar mogen wij bestaan. Dus dat, uh, dat zit je eigenlijk altijd wel goed. Maar, dus maar, dus maar ook het klimaat, ik bedoel, je, je, je, je wordt morgens wakker in die natte, grauwe shit ja. en dan denk je, ga maar werken joh. Ja, maar als je, je wakker wordt met stroomveer, dan denk je, je krijgt de pleuris. Ja, nou, dat, je dat is dat ook. Of zit in de uh... Dura, dus met 40 graden de schaduw, dat dan ook nog. Ja, ja. Ja, nou ja, het is, het is inderdaad waar dat, uh, dat overal waar een gematig klimaat uh, heerst, daar zijn de mensen over het algemeen rijker. Maar het gaat weer niet helemaal op, want anders zouden de Eskimo's de meest rijkste mensen ter wereld zijn. Dat is geen gematig klimaat hoor. Nee, maar dat is wel, daar moet je wel werken. Want als je daar wakker wordt, ga je niet meer in, in, in, in, naast je, hoe heet zo'n ding, uh, Iglo uh, liggen. Want je, je moet echt wel wat doen daar. Maar ja, hebben ze, er, is, <laughs> maar maar ze daar <laughs> nog geen sociaal vangnet dat je dan eens van een soort sociaal-democratische Eskimo-partij een stuk walvis krijgt? Of nee, zo, ze hebben je er je thuis ook, ze hebben ook niet echt zorg. hè... Want bekend hmm. verhaal van zo'n oude vrouw die, die moet dan maar gewoon de sneeuw weer lopen en uh, doodgaan want dan hebben ze geen verzorgingshuis. Nou ervoor. eigenlijk moeten we dat ook allemaal maar. Hey we hadden het net over cultuur uh, de cultuur ja, Nou ja. de VVD die was natuurlijk bij Rutte 1. waar de de hardliners we gaan ja. dit eens even Nederland aanpakken. Ja toen gingen ze natuurlijk met, uh, met de PvdA samen. Nou, nou ze dus hebben anders... van alles en nog wat hebben ze al, al, al wat veranderd maar nu wil de PvdA justitie versofftenen mediation en de dader is ook maar een slachtoffer. Ja, ja, vind je dat? Ja, ik, ik denk dat mensen het gezicht ontzettend in de luren laten leggen door de VVD. Dus je krijgt waarschijnlijk alles het gevoel dat ik daar niet op gestemd heb. Maar uh, nee. uh, ja, uh, bijvoorbeeld, jullie haalden net aan uh, dat voorbeeld over Volkert van de G. Heel interessant, hè? Want iedereen zegt van nou, hij heeft gezegd, die is niet uh, vrijgekomen. Maar als je goed luistert, heeft hij dat dus helemaal niet gezegd. Hij heeft alleen maar in het algemeen wat dingen gezegd over dit soort situaties. Dus ik ben er nog helemaal niet van overtuigd... dat Volkert uh, niet daar bij die Sinterklaasbijeenkomst uh, is geweest... Uh, waar verschillende mensen hem gezien zouden hebben met zijn vrouw. Dus, uh, ja, Teven die zegt... Uh, het is niet zo dat je per definitie als je goed gedrag vertoont vrijkomt. Ja, zo'n formulering. Maar goed, hij... Maar Daar dus, ging het toch over van de hij mag, hij mag. Ja, dat, dat denken wij. Maar hij mag geen uitspraken doen over specifieke personen. Uh, dus dat doet hij ook niet. En hij heeft het nog eens keer in het algemeen nog een keer iets benadrukkends gezegd... daarover na nog een vraag... Dus we gaan er allemaal vanuit. Ik sluit ze niet uit dat hij gewoon zelfs niet laat ik, ik sluit dat helemaal niet uit. Zeg. En zou dat ja, een probleem zijn? Van? Ja, ik wil het zeggen. Dat is ook wel een, wat, wat eigenlijk is veel belangrijker natuurlijk... wat jij als hoofdkast daarvan vindt. <laughs> nou ja. Uh, ja, kijk, ik, ik vind het... Uh, ik heb die zaak ooit als journalist vrij goed gevolgd. met name die rechtszaak... Uh, en eh, ik heb er nooit een, eh, iets van begrepen dat die man maar 18 jaar, dat we zeggen 12 jaar eh, kreeg. Eh, omdat hij zoals de rechter zei de, de democratie niet duurzaam was, of het proces niet duurzaam was ontwricht. Hallo, als je de toekomstige premier van het land vermoordt... zou ik toch wel zeggen dat je de democratische precies, precies duurzaam ontwricht. Uh, dus daar is een of ander heel vies spelletje gespeeld met die man. Hij nou had ja, waarschijnlijk... We straffen gewoon in Nederland heel soft. Nee, er dus is als echt als je... een, spel, is een deal gemaakt met hem. En er is wat echt een deal, deal? gemaakt. Nou wat, ja. wat, wat, wat zou hij dan te verbergen hebben, zodat hij iets onderhandelen heeft? Kijk, er speelden een aantal dingen. Hij had, daar wordt over het algemeen van aangenomen... dat hij ook nog een ambtenaar heeft vermoord. Chris van der Werken, een milieuambtenaar. Daar is toen destijds onderzoek naar gedaan. Toen die de moord op Fortuin plaatsvond... wilde de, dat recherche opnieuw geopend... wilde dat onderzoek heropenen. Want hij was, Chris van der Werken... Die was bekend met Volkers van de G. Volkers van de G was eigenlijk zijn grootste vijand. Hij ja. was precies op dezelfde manier vermoord als Pim Fortuyn uh, later vermoord is. Dus het was wel heel opvallend en dus nooit de verdachte. Maar of dat is toch opgepakt. onderzocht? Dat is onderzocht en op een gegeven moment uh, deed Volkers van de G een, een volkomen voorgekookte bekentenis. waarin hij een heel absurde verklaring gaf voor zijn daden. En op dat moment is dat andere onderzoek stopgezet. Dat is een deal geweest. Nou, het kan niet anders. Maar, dan heb je maar je iedereen die dus, dus niet vermoeden... zegt over oh, kist van de werken... Ik zeg dus alleen maar met nadruk van er zijn mensen die denken dat. Ja. Uh, die krijgt dus een rechtszaak aan zijn broek. Hè. Zoals uh, Telegraaf, die hebben gelijk uh, de schrik kalt gesteld. Wat zou er nou uh, te onderhandelen er mag nogmaals zijn geweest namens Volkert van de G... wat zou die hebben onthuld, wat anders is dan het verhaal wat u nu hebt opgehangen dan? Is het bekend? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de goede vraag. De, de, wat ik daarvan heb vernomen, maar dat de, heb ik zelf ontslagen gedaan, dat liep dood... is dat uh, Volkert van de G zelf ook voor de BVD werkte, met name in die krakerszien. Er zijn verschillende mensen die dat zeggen, dat hij als een soort spin-off werkte... dus dat hij de ene kant actie deed, maar aan de andere kant bepaalde informatie doorgaf... En dat hij zei: van ja, jullie willen natuurlijk niet dat ik dat ga vertellen. En dat is het. Het, ah, is dat is de... een vermoeden, hè? Ik, nee, ik heb, nee, ik we, heb we, het niet hard we, kunnen krijgen. Nee, dus dus zeg maar je er zijn gelijk. ook wel uh, complottheorieën geweest... dat men zei dat hij vanuit de overheid uh, gewoon die fortuin heeft omgelegd... omdat dat een grote bedreiging was. Ja, nou ja, dat, d, d, d, d, dat, dat verhaal, is daar geloof ik inderdaad niks van. Dat, dat vind ik... Een, kijk, zodra een complot uh, te groot wordt, dan is dit niet waar. Maar goed, aan de andere dat kant... Dat is mijn theorie hierover. Het gaat natuurlijk <coughs> over die, over die uh, verlofregeling. Dan denk ik, ja, nou ja, als wij dus hier soft uh, straffen... Ja. en je vermoordt dus de aankomende premier... Je krijgt er 18 jaar voor, nou dan trekken we een zootje af. Want, god oh god, je, je zal je hele er moeten ja. uitzitten. Ja. ja, dan moet je op een gegeven moment zo'n zo dwaas moet je toch op proefverlof sturen, dan, omdat hij dan weer terug moet in die maatschappij. Ja, wat mij betreft moet zijn gozer in het hele leven nooit meer terugkomen in de maatschappij. Maar ja, ja ik ben ook niet van de softest. Nee, hoor. maar als je het dan toch doet, dan moet het ook voor bij zeggen. Ja, dus ja. als de regels zo zijn, en die hebben wij met de maatschappij zo met elkaar ja. afgesproken, dan ja, moet dan maar deze wel op Het is ook zo dat er uitzonderingen op gemaakt kunnen worden, dat ik niet verplicht ben om zo iemand vrij te laten. Maar je hebt gelijk, maar, ja. De regeling bestaat niet voor niets. Die bestaat eigenlijk om iemand weer een beetje als een aangepast burger. Maar goed, hier loopt dus iemand rond die gewoon uh, klaar is om de volgende om te leggen. Ik bedoel... Gaan we aan dat hij echt veel, veel uh, bespijt heeft? Nee. nee. nee. nee. nee. Ik, de kans is ook vrij groot dat hij zelf wordt omgelegd, overigens. Ik bedoel, uh, Door wie? Ja, wat ik dan hoorde is dat er met name in Rotterdam nogal wat figuren zijn die gewoon uh, weten... De vrienden van Pim. Ja. Die, uh, ja. die, die groep. Je hebt dat ook zelf ook laten horen tot een paar keer. Ja, wie dat dan precies is en ja, waar in, dat. Dan ik ben een keer op die mensen, ja. met die mensen op een trip geweest. Mm -hmm. De Pimfortuin uh, ja. Remember Trip uh, met ja. de bus. Daar zat, uh, was meer een sociale werkplaats ja. die je een dagje ja. uit had, dan dat je dacht: van, hier zitten barriet mensen tussen. Maar goed, zeggen. dat zij zei Fortuin destijds ook: hè, van waar ben je dan bang voor? Hij zei: nou, dat zijn dus niet de mensen die een die grote mond openzet maar dat zijn de mensen die je niet hoort. Ja. Hè, die stil op de achtergrond staan. Hij was ook nooit bang voor Marokkanen of zo. Die zouden die zou wel dingen zeggen, maar die zouden het nooit doen. Hij zei: van, het zijn, en hij ja, is volgens mijzelf een stille man die in een hoekje staat, die niks zegt. Ja, Breivik was ook iemand die zich nooit heeft laten gelden... nooit iets heeft gezegd, een man van de daad. Ja, Jozef, we moeten, we moeten even naar Jansen kolom. Maar voor we, dat zelfs doen, zelfs. Uh, voor we dat doen, nog even heel snel in twee woorden antwoord. Brett Pitt heeft het dus gedaan met uh, Robin Givens, de vrouw van Mike Tyson... en die heeft ze betrapt. Is dat lef of wat? Ik weet hier helemaal niets van. Nou ja, Bred ja. Pitt is die, die, die ja, acteur, hey, die knappe Pitt, jongen. Ik. Ja, Mark ja, die, ken ik ook. Maar die lag dus de vrouw van Mark Thijssen te ballen. Dat heb je dan, dan, ja. heb je, dan heb je. Dan heb je, en ja, dan zijn heb je als. als, als, als, als een watermoeder. Dan heb je ballen, of niet? Goh, ja. Nou goed, nou, ja. Nou, ja. Dan, dan, dan, dan andere keer. Uh, goed, in de wervelstroom <laughs> van meningen is er altijd de luwte van de nuance: het bergmeer van rust in La Vie, Jan Roos. Geert Wilders valt premier Mark Rutte aan. Dat doet hij goed. Hij is de leider van een grote oppositiepartij en Rutte een politieke strandbal. Dus aanpakken die handel. Maar wat doet Geert? Die neemt zichzelf in de maling. Heel hard schreeuwen dat Rutte zijn verkiezingsbelofte breekt. Dat klopt. Rutte heeft zo'n beetje op elk punt zijn achterban voorgelogen. Maar dit is nou niet het onderwerp waarop Wilders hem moet aanvallen. Want het was toch echt Geert zelf die 2,5 jaar geleden zijn breekpunt... 65 blijft 65 voor de AOW binnen een slok en een scheet voor welzij. Rutte heeft het woord breekpunt nooit genoemd. Daar kan je hem dan ook niet op aanvallen. Hij heeft iedereen voorgelogen, maar heeft daar nooit deelname aan een coalitie aangehangen. Geert wel. Maar Wilders stopt niet, hij gaat verder. Rutte is wel een glimlachend aardige man. Maar hij verkoopt zijn ziel en zaligheid om in het torentje te mogen blijven. Was het niet Wilders... Die om reden van peilingen het katshuisoverleg opblies? Heeft hij daarmee niet de PvdA de kans gegeven nu te regeren, met gevolgen van dien? Wij zijn nu zo pro-Europa omdat hij wegliep. Dus ga nou niets roepen over iemands ziel en zaligheid. Het landsbelang was voor niet belangrijk genoeg. Als de PvV-leider de VVD-leider ook nog eens de koning van de wisselende politieke contacten noemt en zegt dat de premier politieke polygamie bedrijft kan ik alleen maar concluderen dat Geert Wilders... de pooier van het kortzichtige opportunisme is. Kwaliteit, kwaliteit. Ja, ja, ja, ja. Van, nou ja, geweldig van het opportunisme, geweldig, geweldig. geweldig. Bekend en beroemd als journalist voor Revue en de Groene Amsterdammer... berucht als politiek commentator van HP De Tijd... en nu groot commentator op de omstreden Zijde De dag is standaard al waar hij het linksgeluid vertolkt alweer. Uh, met onze hoofdraad kun je alle kanten op, portom. Uh, welkom terug, alles weten, Joost. en nieuwe lor. Ja, uh, de dagelijkse standaard. Ja. Omstreden site worden genoemd. Wat is dat? Nou, ja, ik, bedoel, ik kom er zelf ook wel eens om, om, om te kijken. Maar, maar hoe omschrijf je die website? Nou, dat is, dat is echt wel een conservatieve site. Althans, de, de oprichter daarvan, dat Livestro, die zat echt heel rechts binnen de VVD. En uh, behalve dat is hij ook echt wel een conservatief. Hè? Hij komt echt uit die conservatieve denktank. En uh, zo uh, zit hij echt in elkaar... Uh, maar ja, goed. Zolang ze maar zitten. Er zijn daar wat andere soorten bloggers op hoor. Zoals ik en uh, Pim Alexander. Uh, dat is dan veel meer uh, PVV-achtig. Anke Hout, uh, zoals je moet zeggen. En uh, tegenwoordig één blonde mevrouw. Die ook uh, bijzonder PVV is. Dus, dus er zitten ook allerlei st andere stemmen op. En, uh, en, en ik als uh, zelfverklaarde linkse. Ja, want dat wordt namelijk uh, gezien als een rechtse website. Ja, maar goed. Dit, ik zit moet ook zeggen uf, dat, dus. dat, dat, dat, ik, dat iedereen altijd hard begint te lachen. als ik mezelf links doe. Dus, uh, nou ja, het is, uh, Whatever. Whatever. We gaan het even over de politiek hebben in uh, Nederland. Want, uh, ja, Rutte II, dat gaat niet best Theo. Joost? Nee, dat is toch eigenlijk wel een heel uh, ernstig verhaal. Ik denk ook dat dat... Uh, uh, ik heb er laatst over nagedacht. Wat ging nou eigenlijk mis? Ik denk dat... Rutte helemaal geen idee heeft wat zijn eigen achterban is. Hij heeft totaal geen besef dat het uh, uh, de middenklasse is... De, de, de kleine ondernemer die de VVD groot maakt. En uh, zelf is hij natuurlijk eerder iemand uit de politieke kast... die daar eigenlijk helemaal geen... Hij heeft ooit wel in het bedrijfsleven gezeten met pindakaas of zoiets. <laughs> Maar uh, hij is een heel ander, ander type dan bijvoorbeeld uh, uh, Wiegel of zo. Die, uh, uh, die, die heeft daar feeling voor. Die kent die mensen. Dat is een van hun, weet je wel. Een gaatje erbij en dan lekker uh, ballen. Uh, en aan de bitterballen. Ik, ik ben vaak genoeg op dat soort borrels geweest. Ik ken dat soort mensen. Allemaal mensen van uh, geen, raar, geen rare praat. Maar gewoon opschieten met die auto. En uh, gewoon geen gezeur met te veel formulieren invullen. En zo. Dat, dat zijn van de dingen die ze willen. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij nivelleren. En dan gaat hij de middenklasse pakken. En dan gaat hij dus gewoon zijn eigen achterban pakken. En uh, de burgermaatschappij, de, de middenklasse. Dat is eigenlijk wat, wat Nederland toch een beetje gemaakt heeft. Ja, dat is ook en, een beetje Jan Rooster van dat dingetje. Die, die, die, die, die, die eindelijk een liberale leider. Hè? Want dat is jouw, die die toch mag we wel zeggen, lang jouw ja. droom ja, geweest. Dat was ook de bedoeling, ja. En, en dan ineens, ik kan me zo voorstellen dat die mensen ook denken: van jezus, en dan krijg je ja. dit. Nou ja. goed, dan hebben we het over Rutte 2. Kijk, maar ik, ja, kijk ik noem hem over. een uh, ja. politieke strandbal. Want uh, toen hij samenwerkte met de, ja. met de PVV en het CDA, de, de rechtse CDA. Toen uh, was hij een hele stoere rechtsjongen. En we ja. gaan dit en dan gaan zus en gaan zo. En nu gaat hij met, met de ja. sociaaldemocraten. Ja. En, en dan rolt het balletje weer naar links. Ja. Nou, ik heb hem een paar keer ontmoet. Het is een verschrikkelijke aardige man. Ik Zeker ook, weten. ook echt aardig. Maar ja, weet Wat je? moet je ook, ermee? Uh, maar dat is ook een beetje de makker, dat hij dus gewoon uh, geneigd is om mee te praten met de mensen waar hij zich op dat moment mee bevindt. En uh, in dit geval was dat die Samson, die natuurlijk een veel slimmer en veel gehaarder en keiharde onderhandelaar is. En die heeft er gewoon om de tafel uh, onderhandeld. Met een vriendelijke groen Had hij beter kunnen zeggen, joh. Jongens, het spijt me verschrikkelijk, we zijn de grootste... maar ik krijg het niet rondgebreid zoals jullie het willen... mijn lieve achterban. Nou, door... uh, stel, je bent Rutte, wat moet je? Hè? Nou, je bent de grootste partij. Ja? Uh, CDA is weggevallen, hè? De, de, de klassieke uh, partner van je. Die bestaat niet meer. Nee, die is dus wat kun je dan doen? Uh, dan kun je zeggen, van: Nou, jongens, ik krijg het niet rond. Uh, uh, Roemer, jij bent de volgende. Nou, dat, was dat, achteraf, het als, we, was, als we nou eens achteraf, hè, met de, de wijsheid van vandaag, was dat niet beter geweest? Dan maar met veertig man in de oppositie en, uh, en, en volgassen gassen tegenaan. Ja, maar ik denk ik denk dat, dat het, dat het ze eigenlijk dat eigenlijk, als er iemand bestaat als de echte Rutte, dan is dat veel meer de Rutte van Rutte 2 dan de van Rutte van Rutte 1. Ik denk dat die Rutte 1 op een gegeven moment echt heeft gedacht van nou, kan niet anders. Ik moet. Met die, met die Wilders uh, samen. Hij, ja, maar hij wilde toch ook met, met de minister van uh, Infrastructuur, Melanie Schulz, niet zo heel lang geleden opgaan in D66. Met de exact. VVD. Dat, en dat was nog uit de tijd voordat hij leider was, hè, zei hij dit soort dingen. Er was overigens is dat het algemeen in, in die uh, bestuurselite van de VVD een normaal uitgangspunt. Van Aardse die zeiden destijds ook. Hè, van, uh, we zijn eigenlijk D66. Alleen ze zijn ontzettend geschrokken van de opkomst van uh, Verdonk. En van het feit dat er dus bij die VVD een achterban was die er dus heel anders over doet. En die heel snel geneigd was om naar de PVV uh, op te schuiven. En dat hebben ze eigenlijk. Dat hebben ze, die les hebben ze toen geleerd. Toen, dat, dat, in die tijd sprak ik Rutte ook wel uh, voor een interview. En dan zei hij ook wel van uh, maar ik ben, maar hij was er ontzettend boos dat we donk zei van hij is niet rechts. En hij uh, was wel rechts en dit. En dan ging ontzettend bewijs dat hij rechts was, ging een heel rechtse taal uitslaan. Dat was natuurlijk helemaal niet gemeend. Het was, nee. was een tijdelijke beweging. En uh, nogmaals nog hij... had het Geert Wilders zichzelf in zijn poot geschoten heeft door ineens een soort van links-SP-achtig met het arbeidsdienst. Nou, gaan. dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat op een gegeven moment dat is inderdaad de lijn Bosma geweest. En ik, eh, ik denk dat hij Wilders heel goed begrijpt. Dat er ergens, um, uh, als hij zetels wil halen, dan moet hij die halen bij de lagere opgeleide. Ja, ja, ja. En die lagere opgeleide die, uh, hebben A, hebben, om maar plat te zeggen, een hekel aan buitenlanders, en B, ze willen gewoon een zekere zekerheid hebben. Ze willen later gewoon een pensioen hebben, ze willen uh, gewoon uh, hun huis, ze willen dat het huur, uh, alles een beetje, dat het blijft zoals het is, het gewone leven. En uh, ja, de, de SP is heel succesvol geweest in dat gebied. Uh, vroeger waren ze ook tegen buitenlands, buitenland, maar dat zijn ze allemaal weer een beetje vergeten. Dus met dat aspect erbij had hij echt een, uh, een, een flinke basis. Uh, alleen hij had het een beetje bij de gewone dingen moeten houden. Bij de, bij de problemen op straat, de problemen die hij met een de veiligheid, de dat soort mensen. Ja, Kijk, en dat hele theoretische verhaal over de islam, dat interesseert de mensen helemaal niks. Nee, dat is ook wel gemerkt. Dat we gaat nu gewoon over de economie. Ja. En, maar dat is bijvoorbeeld een punt uh, waar, waar je Rutte nu heel erg op ziet draaien. Want eerst was het uh, de hardwerkende man die moest belastingverlaging krijgen. Uh, als je niet ging werken, dan zo, zo kon je het eruit zoeken. Nou ja, nu zijn we natuurlijk het nivelleringsverhaal ingegaan. Ja. Uh, Rutte 2 is eigenlijk de echte Rutte. Rutte 1 was een soort uh, nep Rutte. Dan maakt het de man toch volledig politiek ongeloofwaardig. Dan is het toch klaar. Het is, het is ook absoluut klaar. Ik bedoel, hij gaat ook absoluut niet de volgende verkiezingen meer in. Dat, dat ziet hij ook wel in. Ik bedoel, ze uh, ja. zijn iemand aan het klaarstomen daar. Ik zou niet gaan weten wie, wie op dit moment. Nee, maar ik hij, um, nou, niet hij mee, gaat, dus gaat niet. Uh, hij gaat het niet meer trekken. Want ik bedoel, dit verlies is zo groot. Dit trek je. Ik bedoel, ik, heb, ik kan me eigenlijk geen geval herinneren waarbij een partij... Ik bedoel, ze staan nu op min 33 zetels die coalitie. Na twee maanden of zo... Ja. Uh, ja. Dat is toch nooit eerder voorgekomen. Zo'n gigantische val. En, dan, en binnen je eigen partij gehalveerd binnen zo'n korte periode. Ja, vergeet dat je, komt je, niet je, meer terug. Wel, je, De PvdA gaat ook niet zo lekker. Want, want, want ik denk ja, ja, dat ook. ook Samson wat aanverrijfd opgelopen. Ja. Ondanks dat hij zo ontzettend slim en handig is. Is hij ook naast ja. de eigen doelgroep gezeten. En niet alleen dat. Maar er, Samson nog zie nog in. wel een verkiezing winnen hoor. Nou, die, die, door, die gaat nog wel een verhaal, die gaat nog wel een draai maken... Dat, dat, dat heel veel mensen denken van, ja, die SP, ik ja. weet het niet, Maar zit er zitten wel al wat uh, altijdjes onder het gras, hoor. Zeg maar, in die sociale uh, hoek van het regeerakkoord. Want ik bedoel, het de, de, ja. de nivelleren... of tenminste, eerst natuurlijk die inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja, dat, dat, daar ging iedereen helemaal lek op natuurlijk bij de VVD. Ja. En bij de PvdA ook stiekem natuurlijk, de, de grachtengordel... die dachten ook wel juist we gaan ja, en even... vergeet niet, het plan wat ze dus nu hebben... daar heb ik bijna niks over gelezen... Uh, ik heb daar dan vandaag een blogje over gemaakt. Maar uh, ze hebben dus van de week, ze, hebben, ze zijn ze gaan polderen. Ze zijn ze met die werkgevers en die werknemers in het toortje gaan zitten. En wat kwam daar dan uit? Een plan wat eigenlijk al lang leeft om die, die werkgevers. Namelijk, we gaan de, uh, de pensioenfondsen, die gaan speculeren op de hypothekenmarkt. Nou, heb je het ooit gekker? bedoel, wat wij dus krijgen, dus de pensioen van onze eigen oude dag... dat wordt gebruikt in speculatie op de meest onzekere, slechte markt... die er op dit moment is, omdat de banken daar uiteraard geen zin meer in hebben. Het is een dalende ja. markt. Dus je wordt van drie kanten word je gewoon gepakt op dit moment. Het verbaast mij dus enorm dat ik daar maar heel weinig stukjes over heb gelezen. Want dit vindt het nog veel verder gaan dan het nivelleren. Ik was van de week in gesprek met een Tweede Kamerlid in de Tweede Kamer van de VVD... Ja. En uh, die zei, ja, ja, jij ja, bent toch ook uh, van de, voor de VVD? Ik zei, nou, dat was ik ooit, dat is afgelopen. Um, en ik heb daar maar redenen voor. Toen ja. um, zei hij, oh ja, ja, nou weet je wat we gaan doen? We gaan ons nu heel erg inzetten om je terug te winnen. Ja. Dan denk ik... Ga het beter uitleggen. Nee maar, gaan ze, <laughs> nee, maar gaan ze dus in die club, gaan ze met elkaar daar zitten. Ja. Van, goh, we zijn nu meer dan de helft van onze uh, ja. stemmers kwijt. Laten we nu ons best doen om ze terug te winnen. Ja. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, joh. Natuurlijk niet. Dus het is niet alleen einde Rutte, maar ook einde van de grote VVD. Ja, maar dat is juist het gevaarlijke. Maar komen we dit er dan? Dit soort idioten plannen eruit, omdat ze toch al weten van het is afgelopen. Dus we gaan gewoon, we koersen verder. We gaan verder, die Europese En daarom maakt in het en ook en geen rol uh... uit dat hij zegt geen geld naar Griekenland. Dat dat, en dat hij nu dat wel doet. En dat hij ja. dan zegt. Ja, nou ja, goed, ik, ik heb het toch niet. Maar, ja, maar dat, dat maakt dat, geen fuck meer uit. Op een gegeven moment denk je van dit is toch een leugenaar. Dus dan kan je ook doorgaan met liegen. En, en, en dus we krijgen dus nu: uh, ja. Rutte 2. Wordt, wordt dus, de VVD doet er eigenlijk niet meer toe. We Kunnen net zo goed uh, echt aan het hoofd zetten. Nee, maar het raar is, dus wat, wat komt er dan terug, hè? Dat is eigenlijk uh, heel onduidelijk. Want die kiezers die gaan alle kanten op dit moment op. Dus uh, die kiezers weten. De uh, kiezers hebben ook een hele rare Nou, boodschap ou, afgegeven. Ik, denk, ik denk, dat die, denk dat die linkse kiezers, dat, daar heb je net wel gelijk in, denk ik. Die zullen inderdaad Samson veel vergeven. Omdat hij het toch maar mooi ingeslaagd is om die gekke Rutte een beetje. Hoe bozer Rutte wordt, hoe meer ja, linkse kiezers ja. denken van nou, dan heeft Samson wel een precies, goed goed punt moment dus precies. Ja. Die pakt het daar wel. Ze dus konden op links helemaal goed. Ze ja, nee, heeft ja. en, Maar de, uh, de SP wint hier dus niet mee. Dat is ook grappig. Vindt, als je in die ja. Nou Goed. ja, er staan uh, 22 bij. zetels. Daar zijn ja. er net zo gehad, de VVD en de PVV. Ja, dat is wel waar, alleen ze stonden natuurlijk op 39 zetels... Uh, ja. bij de afgelopen verkiezingen in de PVV. Het, ja, ja, het, het, uh, meester... het is maar net waar je het mee vergelijkt. Ja, het is dat jij denkt dat ik erop stem, maar het is de meest trieste partij die er is, hoor, de SP. Hoor. Nou, zitten wordt... we daar ook eens even een streepje drein? Dat is ontzettend ja, leuk, jij stemt ja, ja, we praten ja. we ja. verder. Hé! Hey! Ja, wat is er? Ga je tegen mij meisje te schreven nou? Kom maar hier, hoor. Ik buit je meer, dat je zo groot als je bent. Twee keer zo dik. Joost, we praten straks dat je door, hè? All right. jongen, jongen, jongen. Vorige week uh, hadden we geen bellers, dat kwam door een storing. En deze week hebben we geen bellers, omdat het waarschijnlijk gewoon een takkerspel is. Maar we gaan het proberen. Eén quote. drie nieuwsfeiten. Nou, ja. Het echte jan en nou, Radiospel. spel Nou, nou, nou, nou. Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks door zit. Zitten drie nieuwsfeiten welke die bel bel nogal als je kent, en dan win ik echt de enige echt de enige echt echt enige echt echt enige echt echt enige echt echt echt een t-shirt. Ja, 0812. komt hij. vorige is vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. Het slachtoffer is Pinterklaas. Tientallen mensen raakten gewond. Schitterend. Sorry, dank ik wel mag je nog één keer? Dat In Diemen Noord is vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. Het slachtoffer is mr. Klaas. Tientallen mensen raakten gewond. Zoals zit ik laat. Het is echt Leuk in Joost. Dan ja, ja, ja, is de, de kabouter erachter ja. dat was daar van wal voor kan. Kan iemand in ja, nou, zijn. Nou, uh, Paul! Hey, echt Janne. Hey, ja, ja, echt ja, Paul. Paul. Hey, Paul. Goud van jongens. Ja, ja zeker. We geen tijd voor de geluiden. Nu even de nee. antwoorden. Ja, <laughs> ja, sociaal ja, ja, okay. contact. Hier komen met de antwoorden. De tunnel in Japan. Tunnel in Japan? Tunnel in Japan. Er staat hier niks over een tunnel in Japan. Staat niet op de kaart. Dag Paulus! Hé, Herbert! Herbert, Hey, echte Janne! Hey, Herbert! Hi, hi! Hi, hi! Ja, kom maar. Hup. Uh, antwoorden, Deel Herbert! Nee, is de echte koning? Oh, wat een dat, Bosromos. bos, homo's? Branden in de branden in de val, Ik denk niet dat hij nog met antwoorden, oh. antwoorden komt. Uh, Robert! Zou je nog anders doen? Oh, god. Hallo? Ja, dag Robert, alsjeblieft. Wil je meedoen met het spelletje of, of, of wil je elke keer? Nee, komt ja. hij. <laughs> Nee. Ja, doe die ook maar weg. We, we zitten in de podoparty party aan de lijn. Hele MBO-klas uh, ja. hebben we aan de lijn. Uh, Tidus is hij, of Robert, geef iemand. Tidus hè. Hallo, Tidus? Ja, er is er eentje kapot geschoten in Diemen. Yes. Juist! Eh, uh, Sinterklaas is net gebied. Ja, zo is ja, dat. Ja ja, ja, ja, ja. En nog eentje? En, uh, Tunneltje in Japan? Neen. Nee. Nee. Nee. Nee. Het, het scheelt weinig. Ja. Dus ik denk dat we, dat doen we Denk niet. je? Dat kan niet. We kunnen het bij Paul af en dan rekenen oh, we het bij Ben. Ja, uh, dan Ari. Niet. Ja. Het tunneltje in Japan? God, het, het is een tunneltje. Luisteren we daar niet? Niet een tunneltje in Japan. We niet? Nou, niet, het tunneltje in Japan. Er is geen tunnel. Ja, er, er was er een, tunneltje een tunneltje in Japan, er maar dus er was een tunneltje in Japan. Ik nou zou zeggen. Bomben op Holmst, die begrijp die en die, die uh, crimineel in Diemen. Ja, en Syrië. oh ja, Wat zeg je Nou, sorry, zeg iets. Ed. ed! de crimineel in Diemen. Ja, ja. En, en wat nog meer dan? Sinterklaas en, Sinterklaas en? Sinterklaas en de, de tunnel in Japan. Ja, daar gebeuren. een leggen op hun kop. Ed! <laughs> wat een zondroepen. Zo moeilijk is het toch altijd? Ed. Ed. Ed. ed, je kan ze toch nu allemaal opnoemen? Ed! Ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Zeg even die antwoorden, Ed. Oh, Sinterklaas en, ja. die tunnel en die tunnel in Japan. Oh, daar gaat hij! Die ziekte in zeg maar, die tunnel in Japan! <laughs> ik word gek met de tunnel. Jan! Jan! Jan! We gaan net zo lang door dat iemand niet iets over de tunnel in Japan Jan? zegt. Is dat Jan? Al kost het me een uur. Hé Jan. Hey Jan, we hey. even alle antwoorden zijn gegeven, behalve eentje. En dat is niet de tunnel in Japan. Het is niet de tunnel in Japan. <laughs> Jan! De tunnel in China! Oh, Godverdomme! Ik. ik word helemaal gek. Eva! Hallo! Hello. Hallo! Het is Naomi, het is Pieter ons gallier en het is Dance Department. Ja, helemaal gelijk. Ik word hier zo verdrietig van, hè? Klopt. Marlijn! Marlijn. Hier... Hier... Hier... Hier... Hier... Hier... Nee. <laughs> Zullen we Marlijn het shirt gewoon geven? Over het zeggen? Ja, ja Marlijn, je krijgt het shirt. Je wel, het. is een bos-homo's aan jullie. Ja, bos-homo's. Bos. Ja, Ja, ja. Marlijn, dankjewel. Super de Basel. Wat is nou weer een bos-homo's? Ik ben geen idee. Nou, in ieder geval. Ja, maar is wel leuk hè. Stel dat je bos-homo's. Bos-homo's. Ja, het is. Dit spel is afgelopen. Ik ben er helemaal klaar. Dit is dus de reden waarom ik al bijna een jaar zeg we moeten hiermee ophouden. Het, het, al bijnaar, ja. het doet zoveel pijn, dit. Maar het, het, het, het, wel een heleboel blije mensen ergens in een, in een gekke party waar ze, waar ze moeilijke pilletjes te eten zijn. Dat, die dat het is wel het le leuker dan wij nu, hebben. misschien nou, wel. Ik heb nou, nog leuker. Nou, we zijn wel aan het werk. Natuurlijk. Joost, dan we vragen mensen zich af hoeveelste keer het is dat je hier bent. Maar dit is toch echt de eerste keer? Nou, ken, maak ken ik veel indruk. Dan? Ja, absoluut. Nou, misschien heb ik ook geen zimmer in. Laten we gewoon maar verder gaan. Want dat spel dat maakt zoveel stuk. Ja, maakt veel stuk. Nou goed, alles draait in een man een leven om het jagen op een orgasme. Niks nieuws voor echt, Janne natuurlijk, maar een opmerkelijk geluid uit de mond van de grootste Nederlandse hondenfluisteraar, vanaf volgend jaar te bewonderen, in de theatershow De Lulverhalen aan Martin Gauwsen. Goedendacht! Goedenacht, Keren. Dag meneer Gauwsen, alles goed met u? Helemaal goed. Wat fijn om te horen, zeg. Hey, meneer Gauwsen, hoe komt u er nou bij, bij de jacht op het orgasme? Hoe komt u daar nou ineens zo bij? Nou, dit doe ik al een jaar, of dertig uh, of zo, zit ik daar te vertellen aan mensen als ik lezingen geef, ...wat de, de, het nut is van genetisch materiaal. Dus we zijn in wezen als lijf, als mens... ...zorgen we ervoor dat onze genen overleven. Daar gaat het om. Ja. En, en op het moment als je dan functioneert in het leven... ...dan zo dwingend fluisterend, zonder dat je het echt bewust bent... ...ben je aan het investeren in jezelf... ...om te bewijzen dat je zinnig bent, nuttig bent en dat je uitverkoren zou kunnen zijn, dat een vrouw jou gaat selecteren... Ah. en bij zichzelf zegt, gud, met die manier wil ik wel verder en een gezinnetje maken. Zie je wel? Zie je wel wel? Wij zeggen het elke week tegen de kamer, meneer he. Gauws, het is niet te geloven. Eindelijk worden wij eens een keer begonnen. En wij waren op zoek naar een guru En we, worden, en we hebben een guru. En we worden verguist en we worden uitgelachen. Wij zeggen altijd, het gaat om de neut en de preut. En, yes. dan, worden, en dan zijn we ordinaire mannen, maar als Martin Gauws het zegt, dan is het waar. Ja. Het gaat gewoon om paren.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 Nee, nou, dan ligt dan of je het goed doet, hè? En dan moet je nog maar hopen dat op iedere pot een deksel past. Nou, mijn potje past nog een dekseltje, hoor. Hé, meneer wat wij doen weten we al. Hoe krijgen we die vrouwtjes te pakken? Hoe pak je een vrouwtje in? als je zo gaat huilen, dan is niet iedere vrouw zo verschrikkelijk genegen om naar je toe te komen. Want je moet wel stoer zijn. Je moet wel... Kunnen um, iemand you? tegen je aan kunnen houden. Je ja, moet ze ja. kunnen verdedigen. Je moet um, als een rugby je doel verdedigen. Wow. In Je huis en zo. En als je het goed niet door. kan, dan is het niks. Dan, dan komt er niks aan terecht. Ik zit me een pakje goed in mijn vel nou, vanavond. Dit ja, komt nog helemaal goed. Gaus, uh, uh, u zegt ook. Hoe sneller als vrouw een man zijn zin geeft, des te kleiner is de kans dat hij bij je blijft als vrouw. Zo is het. Zou ja. u dat nooit meer willen zeggen? Wat wij zeggen, ja. namelijk, voor... Gro hoe sneller je een man zijn zin geeft, des te groter is de kans dat ze bij je blijven. Ja, dat is een... dat is, hoe, ja nee, hoe sneller nee, benen nee. uit elkaar, hoe langer bij elkaar, ja, dat, ja. dat, dat is niet waar, dat weten wij ook wel. Ja, dat maar dat we als je onze markt loopt te bederven door dit soort... Ja, dit ja maar, dan, maar, maar, maar wacht nou, weet je, ja. weten jullie nou waarom? Nou? Maar als, als, ik vraag af of jullie het weten. Als een vrouw heel snel dat goed vindt en dat je er mag veroveren... en dat je er van alles mee mag doen... En ja, ik weet wel waarom. Ja. Omdat, nou? omdat het dan een snol is en dan doet ze het met iedereen... en dan weet je niet of jij... Dus de falen bent van het Heel kind. Heel goed. Ja. 9 punten. Heel wel. goed. Dank u wel. Heel goed. Die ja. Ja, ik, ben er, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Het maakt me ook helemaal niet uit. Ik, ik bedoel... Nou, ik moet ik eerlijk vind... zeggen. De sletterbak, die, die, daar ga ik me niet mee voorplanten. Dat is eigenlijk om zo snel mogelijk oh, mee ja? te dippen. Oh ja, nee, dat is toch ook goed. Nee, ik begrijp dat het tegen natuurlijk is om wordt het voorplant. Oh, ben ik nou... Ja, Jan, pak het even over. Nee, hey, ik vind je wel nee, goed bezig. ik ben, ben nu. Zienu... Is, is, is, kan het ook zijn dat, dat, dat, dat wij mannen uit, zeg maar, meer dan één reden hebben om akte vrouwen aan te gaan? Dat we de ene ons heel graag willen voortplanten. En met de andere misschien wel eh, gewoon hele casuale seks willen hebben. Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen, meneer Gauss. Zeg ja. maar, ik had het over theorie, niet over de praktijk. Nee. Nee, ja, maar kijk, de theorie is, is de praktijk. En de praktijk is de theorie. Nou, en ik wil graag theorie houden. Ja, Mijn vrouw luistert ook, namelijk. Wat zeg je? Mijn vrouw luistert ook, dus ik wil graag. De oude dat het theorie is en niet de praktijk. Ja, ja, ja. maar ja, goed, maar het is in ieder geval zo hoe uh, vrouwen zich kleden, hoe mannen zich kleden, ja. hoe wij wat voor auto's verkopen, wat voor huizen willen hebben, ja. uh, wat voor kleding we aantrekken. Het is allemaal gebaseerd op, op een, een eigen identiteit te hebben en je te onbescheiden. Ja. En uh, waar vervolgens een, een vrouw uh, denkt, goed, die manier is het waard. Ja. Dat ik mijn relatie aanga. Ja, en en, en, en, en, en uh, dan heb ik ook gelijk zo'n vraag: is, dat, is dan monogamie eigenlijk wel goed voor de man? Nou, voor de man is het eigenlijk, during het natuur... is het eigenlijk anders. Die, kijk, die man is in principe is ja. bezig om overal in de wereld te kunnen zaaien. ja Maar, ja. maar ja. Omdat, omdat wij mensen zijn, oh. kunnen we op een gegeven moment nadenken en kunnen we zeggen, het is een keus die je, die je maakt. Oh. Maar heel diep in je lijf, heel diep in je, in je hersenen... zit wel dat die voortplantingsdrift... Ja. waardoor een man altijd de neiging heeft van... gut, zeg, zou het waar zijn. Zeg meneer, meneer leuk. Ja. Ja, Ik heb ook gehoord, gehoord hè, want ik weet allemaal theorie... Uh, van vrouwen die vreemd gaan. Oh. Heel, ja, dat schijnt Versaad. zelfs een soort van epidemie te zijn momenteel. Hoe verklaart u dat dan? Nou, een vrouw he, is ook bezig met machtspelletjes. Ja, want, ja. Dus, op het moment je op, op, dat een vrouw heel selectief... Uh, is, ja. maar die kan dus zich ook permitteren om de verleiding erg groot te maken, waardoor ze van, vanuit het verleden, vanuit de vader en moeder of wat ook, dan speelt ze een machtsspelletje. Oh, en dan, dat, dan, zie je. en dat, is, dat is heersen, en manipuleren, en oh, manipule En dan zou ik dus bij mezelf zeggen, als die vrouw erg mooi is, dan heeft ze vast een nakaraktertje. Ja, ja, dat wou ik zeggen. Maar kijk, wat u, meneer Gaus, ik, ik ga een beeld van u in, in, de, in de woonkamer zetten, want weet je wat u namelijk zegt, wat ik ook altijd zeg? Wij mannen kunnen er niks aan doen. Dat is nou eenmaal de natuur. Dat zijn de ja, hormonen. Ja, dat... Maar die vrouwen die, ja, spelen, die spelen een, speeltje, -spelletje. een ja. spelletje, Die ja, proberen ons te naaien. Je, je kan je niet achter een excuus ja. verschuilen. Er is altijd een moment dat je bij jezelf een keus maakt. Ja, ja. En dat je weet dat het zo is en dat je verlangen misschien hebt, maar ja. het is toch een keus. Nou, en op het moment, dat jij keus om intimiteit te hebben met een ander... en jij hebt een vriendin in je huis, of je bent getrouwd... Ja. dan kan ik je verzekeren Allebei. dat je uh, levenslang krijgt. Nou, uh, maakt u maar geen zorgen over mijn keus. Ja, meneer Gouwens, uh, deze, deze waarheid is... Jan, Jan, Jan nou geef zorgen ja, mijn keus. Dag. Ik ben even met meneer Gouwens aan het praten. Oh, sorry. Dat, dat, dat, dat, uh, is dit nou, heeft u dit nou allemaal uh, uh, geobserveerd... door uw jarenlange uh, be bezigheden met, met de honden der schepping? Nee, kijk, waar het om gaat is dat er heel veel literatuur verschenen is over zogenaamde zelfzuchtige genen. Je, je, je lijf past zich al door aan aan de omstandigheden. En als je heel veel fitness hebt, heb je een enorm groot aanpassingsvermogen. En dan moet je de miljoenen jaren tegenover zetten. Wie hebben nou de meeste succes gehad in die overlevingsslag? Of het nou een, een, een, een zangvogeltje is, of dat het nou een... Uh, een spin is, het maakt niet uit. Om een voorbeeld te geven, wat een spin bijvoorbeeld doet. Een heel klein spinnetje is een mannetje en een vrouwtje is wat groter. En wat is het nou? Dat mannetje moet dat vrouwtje versieren. Ja. En dat kost hem wel wat moeite, ja. want er zit gevaar aan dat hij is dus opgegeten ja. wordt. Door En we neemt, Dan neemt hij dus mee een pakketje. Ah. In dat pakketje zit niets. Kinoetien. Dat gooit hij in het bed. En dan gaat dat mannetje, gaat dat uitpakken. Vrouwtje. En in die tussentijd geeft hij een beurt. Dus met is echt, andere woorden, het echt net als bij ons hè? Ja. Juist, je, je, je neemt hem je je je mee, ja. ja. mee uit eten ja. Ja. Ja. en je begint en dan is dus het hele, waar gaat het dan om? Het gaat om het succes. Ja, dat is gaat, dan, dan, en, zie, en dan ik, gaat het over miljoenen jaar. Want als je een paar... Dan zeg je, nou weet je wat jij nodig hebt. Maar je hebt een paar nieuwe hakjes nodig. Zwarte hakken. Daar heeft ze dan 35 van. Maar je zegt, die, die zwarte hakken zijn mooi. Huppatee, zwarte hakken. En uh, voor je het weet... HAHA! <lacht> Zo is het. Ik, ben, ik ben toch bang als jij op deze manier zoals jij nu praat gaat versieren... ...dat er weinig van terecht komt. Meneer Goud, u hadden de woorden van. uit de mond en het is ongelooflijk... ...maar het lukt ook nooit. Nee, het is ja, dat Ik het volg is deze man al best een ja. tijdje en het is een nou, grafstevouwe ik ik, kerel. Maar... Ja, we mogen gaan. En, ja, en dat is ook niet zo raar. Ja, tegen Willem dan. Ja, dat is niet zo raar dat jij mogen gaan. Maar hij, hij, moet maar, hij moet maar één ding doen. Eén ding. Hij moet niet zoveel praten. Hij moet die vrouwen laten praten. Dat zeg ik nou ook. En, dan, ik... heeft, en dan heeft die vrouw een goede avond en dan heeft hij een kans. Nou, ik, ik, dit is, ik, dit is, deze steek tegen ik in mijn zak. Gaat u, gaat u dit soort schitterende wijsheden ook doen op die theatertour? De lulverhalen waar u aan ja, mee zonder, zonder twijfel. Zonder twijfel. Nou, ja, dan hoop ik dat ik één keer in de avond in dezelfde theater sta als u. Dan gaan we ontzettend genieten namelijk. Hartelijk bedankt. Meneer Gauws, dank ik, u wel. Ik sluit me erop. Dag, dag. Okay. En de natte neusen. Dag. Dag. Ja, Echte Janne. Ja we, ja, we hebben trouwens wel een winnaar 24 gekregen voor de Echte janne spel Ja, we moesten toch van die troep af. Het is uh, Ed Jeroen, uh, liggen streepje, vechel met een A. Die is de winnaar? Veel plezier met je Echte janne shirt Zo, nou, topje, topje. Joost Niemmler schreef naast vele romans natuurlijk recentelijk het boek Het Immigratietaboe. Daarom is hij hier in een serie interviews met tien wetenschappers over de feiten en de effecten van immigratie. We praten verder met onze hoofdgast Joost Niemmler. Jan. Dat boek moest er komen, Joost. Ja, want zoiets bestond het eigenlijk toch helemaal niet. Er zijn, wel, er, is wel, er zijn wel wat kritische dingen geweest. Maar er bleek dus ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek te zijn... wat helemaal totaal helemaal niet bekend was. En toen dacht ik, dat ga ik maar eens in een gewone mensentaal proberen weer te geven. Door die mensen te interviewen en samen te vatten. En, en wat, wat is dus... Uh, kijk, je hebt er geloof ik tien, hè? Ja. Maar wat is het cijfer wat ons gewoon niet voor bekend is? Of uh, het feit? Nou, het grootste taboe zit hem toch wel in de sfeer van uh, IQ en etniciteit. Dat is eigenlijk uh, het meest lastige. Wie zijn er het domst? Um, ik weet het antwoord, want ik heb namelijk dat onderzoek ooit gelezen. Dat is ja. geloof ik van 15 jaar geleden van een Amerikaanse wetenschapper. Ja, dat ging dus. Zwarten de zouden Afrikanen een, een het IQ domst. hebben van uh, 85 en, en blanken van ongeveer 100. Uh, de slimsten zijn Joden. Uh, om de Op één na slimste zijn Aziaten. Die zijn dus slimmer dan Blanken. Maar Joden is geen ras. Want je hebt er bijvoorbeeld ook uh, dat zwarte, zwarte Joden, Ethiopische Joden. Nee, dat is een Dus die zitten zit een beetje met een ballen voor de macht. Dus ze hebben het ook over... Ik weet niet precies, maar ze hebben het over een bepaald soort Joden ook. Uh, uh, die oh. meer uit Europa komen. Aha, de Jiddische uh, Joden. Ik ben die naam kwijt. Dat heeft een hele ingewikkelde naam. Daar ja. zit ik er niet goed in. Maar je hebt helemaal gelijk op het punt van geen ras. Want... Uh, Daar heb ik me laatst inderdaad een beetje in verdiept. Er zijn eigenlijk maar uh, drie rassen. Ja, nou, je wit, hebt het zwarte, zwart, geel. Inderdaad, ja, inderdaad. En, um, en bijvoorbeeld uh, Arabieren zijn helemaal geen ras. Nee. vinden ze zelf wel heel vervelend, want ze zien zichzelf wel als een ras, geloof ik. Uh, Volgens mij het... zijn dat blanken. Nou, nee, het zijn voor een groot deel ook zwarte. Het is nee. gewoon 15% blank. Veit, want heel veel Arabieren die uh, in saudi -Arabië. dat zijn gewoon negers. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld je hebt de persen, die, die zitten meer vast aan, aan zeg maar de... De Aziaten, de die hebben meer de... Uh, ja, ook Caucasian, maar... Stellen wij uh, ja, vast ja. dat ze een mengvorm zijn van diverse basisrassen. Nee, nee het, zijn, het zijn verschillende soorten rassen die, die onder één naam worden gevangen. Dus niet echt... echt maar goed, anyhow. Maar goed, je wilde een cijfer weten en um, dat is het cijfer 85. Eh, wat, dat is ja. ook vastgesteld voor... Uh, uh, heel interessant verhaal overigens. Ik zal het niet te lang maken. Maar dat is ook vastgesteld voor Nederlandse arachtonen. Zowel voor Surinamers, Marokkanen als Turken. Dus dat betekent dus dat zij dommer zijn dan wij? Een lager IQ hebben Een lager IQ. Kijk, ja, ik wil, je, ja, je, mag, ja, je staat voor je eigen woorden. Ik ben altijd een beetje... Kijk, ik probeer, als je het hierover wil hebben... Heeft het vaak niet zoveel zin om heel veel emotionele woorden aan te hebben? Omdat je dus mensen dan sowieso al van je afstoot. Ik, ik, ik ben, ook nee, maar niet, ik ben je... niet zo politiek dat ik het woord niet zou willen gebruiken. Maar het woord dommer. Um, kijk. Uh, um, ja. Maar goed, dat de IQ-test de... IQ IQ is niet alleen dom. Het gaat eigenlijk om een bepaald soort intelligentie. Het dit... gaat over een vogel om te kunnen analyseren. Bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld, een Afrikaan kan bijvoorbeeld heel. Snel kan hij bijvoorbeeld een auto repareren met geen materiaal. Dat is een bepaald soort slimheid die wij waarschijnlijk niet eens hebben. Een soort handigheid. Nou mm -hmm. ja, dus hij is het in dat opzicht dus helemaal niet dom. Maar wat, wat hebben we daar? Oké, okay. dat, is, dat is een wetenschappelijk feit. Ja. Dus daar kan je niet ontkennen. Ja. Nou ja, en dan? Moeten we nee, nou, het is ook niet helemaal dat het zo vaststaat. Er zit een ontwikkeling. De tweede generatie, Marokkanen en Turken bijvoorbeeld, is, heeft al aan zes, zeven punten hoger dan de eerste generatie. Dus dat ontwikkelt dus zich. Dus dat wetenschappelijk feit is alweer onderuit gehaald? Nou, dat onderzoek is nog heel erg gaande. Van, um, uh, nee, dat blijft wel, voor die eerste generatie blijft dat staan. Voor die tweede generatie dat blijkt dus ontwikkeling te zijn. En vraag uh, vraagt zich dan af, hoe komt dat dan? Maar dat vervalt, en toch, er, vervalt toch eigenlijk in. het hele, hele onderzoek? Namelijk dat betekent dat niet het ras dommer is... maar dat, de, dat er te weinig educatie is. En als je die educatie geeft, dat je slimmer kijk, worden. Dat is dus niet waar. Dat zeggen we net met die monokanen. Ja, ik zeg dat er verschil is. Maar jij zegt gelijk, komt dus door educatie. Er zijn bijvoorbeeld ook... Uh, uh, en ook al de zorg dat het bijvoorbeeld te vaak heeft met voeding. En dat bijvoorbeeld uh, uh, als je in de buik van je moeder zit... wat je moeder op dat moment eet is bijzonder bepalend... voor hoe je hersenen zich ontwikkelen. En als je op dat moment in, je in Marokko bevindt... dan krijg je moeder waarschijnlijk ander eten dan als je die zich in Nederland bevindt. Dat ja. zou bijvoorbeeld een hele goede reden kunnen maar het, zijn. Uh, mag ik voor dit fascinerende onderwerp even verlaten om toch even ja. aan je te vragen... Van wat je er overal meldt is, er zijn mensen die die cijfers niet willen weten. Je hebt dit boek geschreven, je hebt ja. deze gegevens, deze wetenschappelijk onderzoek ja. gegeven is verzameld, omdat er niet toevallig niet beschikbaar is. Ja, nou ja, goed, het is. belangrijkste... Kijk, dit is nu even een taboe dingetje, heer, daarbinnen. Het taboe. belangrijkste cijfer, dat heeft dus te maken met de economische uh, uh, ontwikkelingen. Dus de Nederlandse regering heeft dus... En dat, eigenlijk, daar ben ik begonnen met dit boek. heeft dus op een bepaald moment gezegd... Er waren een enorme reeks vragen van de PVV... van wat kost een allachtoon, ja. werd dat toen de kwestie. Toen zei die regering van, dat willen wij niet weten... Dat gaan we niet uitzoeken. Nou, dat is uh, interessant. Want dat was voor de eerste keer dat ze dat heel duidelijk zeiden. Want daarvoor hebben ze het ook nooit gedaan. Behalve nee. één keer in 1970. Dan hebben ze het wel laten uitzoeken. Um, en... Uh, het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat als je op een gegeven moment een begroting maakt, dan maak je allerlei afwegingen. Zeggen van, nou, er komen meer ouderen, zoveel ouders, dus dat gaat zoveel geld kosten. Er komen meer dit of minder dat, meer kinderen, dus uh, er zijn minder scholen nodig. Dat soort dingen liggen allemaal op tafel. Maar als je op een gegeven moment zegt, wij willen meer of minder immigratie uit dat of dat land, gaat dat ons dat zoveel kosten of opbrengen? Daar mag die som dus niet gemaakt worden. En dat blijkt dus een hele grote som te zijn. Het gaat om ja, vele miljarden per jaar. En het blijkt dat... zeker dat, dat, dat, dat, dat, dat, in de jaren zeventig dus... Meer geld kostte, veel meer geld kostte dan ja. altijd gedacht precies. Daar is toen een onderzoek gedaan door het CPB. En uh, die hebben dat toen laten uitzoeken. En die kwamen tot de conclusie dat dus niet alleen dat het geld kostte... maar dat het ook heel erg, en dat is heel interessant... omdat links altijd zou, zeg maar, voor immigratie is. Het heeft dus een, een, een, een denivelerend effect. Dus door immigratie worden de armen armen en de rijken worden rijker. Sterker nog, de, de werkloosheidscijfers onder de immigranten... bleken hoger dan onder de o, ook dat Ook dat, maar... Uh, dat, is ook een, uh, dat is ook een gegeven. Dus de uh, immigranten die, die bleken dus enorm afhankelijk te zijn geraakt... Uh, uh, van, van, van uitkeringen. Maar wat je bijvoorbeeld ook hebt, en dat is, dat is nu heel erg interessant... ik heb nu laatst uh, een, een, een, zo'n document van Wikileaks uh, bekeken... dat ging over de huizenmarkt in Spanje. Dan zou je denken, wat heeft dat nou met immigratie te maken? Maar dat was dus een, een, een Amerikaans ambassadeur... die maakte dat dus in geheim, stuurde dat door... van uh, de reden daarvoor, zei hij van ja... Je hebt dus een vastzittende huurmarkt, sociale, sociale huur. Um, dat is maar een bepaalde hoeveelheid. Er is veel immigratie, in Spanje nog veel meer dan, dan in Nederland op een bepaald moment gekomen. Dat betekent dat een hele grote groep wil, op een heel klein gebied wil huren. Uh, maar omdat die huurmarkt vastzit vanwege allerlei sociale wetten... Uh, kunnen die huurprijzen niet stijgen. Dus is er geen automatisme met die huur gekomen. Wat gaat er dan doen? Dan komt een hele lage rente vanuit, uh, vanuit Europa. Uh, uh, die banken gaan met die rente gaan op, een, op een waanzinnige manier... gaan ze koophuizen aanbieden gaan ze hypotheken verzorgen. Waardoor al die Spanjaarden uit die sociale huur worden gejaagd... en verplicht in een veel te duur huis komen te zitten... waardoor al die immigranten dan weer in die sociale woningbouw kunnen komen. Dus die, die, die toevloed van immigranten heeft ervoor gezorgd eigenlijk... Dat die, dat, dat die enorme uh, huizenbubbel is ontstaan daar. Dus zo zie je. Dus dat heel vaak wordt dan uh, tegen mij gezegd van... ja, die immigratie, dat weten we nou zo wel. We hebben het nu toch over de crisis. Dan zeg ik van ja, maar... Zijn die twee vast. dingen hebben heel veel met elkaar. Niet alles, maar ze hebben wel heel veel met elkaar te maken. Het kost zo'n 7 miljard geloof ik per jaar. Dat was wel ja, ja, dat uit... is dus ja. een berekening wat, wat Wilders heeft laten doen. Maar wat, wat, wat, wat is... Wat, weet jij dat wat precies... Ik bedoel, je had het over uitging? maar wat kost het dan al meer? Wat, wat, wat is er dan zo duur aan die allochtoon? Uh, nou ja, kijk. Uh, de, de, de, een, een, een van de feiten is natuurlijk. Criminaliteit ligt veel hoger onder allochtonen. Dat betekent dus. Ja, dat levert dus ook enorm veel kosten op. Uh, uh, de, dat heb je dus. Nou, je hebt dan dus die huizen. Waardoor dus. Uh, dat kost heel veel geld. Dan dus gaan allemaal huursubsidies er dus heen. Uh, je hebt dus uh, problemen met, uh, met school. Waardoor er heel veel geld gestoken moet worden in school. Waar eigenlijk dan ook weer relatief weer uh, heel weinig uitkomt. Dus zo heb je allerlei. Maar je hebt ook het feit dat er gewoon simpelweg veel meer mensen zijn, waardoor uh, bijvoorbeeld veel meer auto's op de weg zijn. Uh, dat soort aspecten, wat ook weer gewoon weer ja. veel meer geld kost. De infarcten, gezondheidszorg en dat soort zaken. Ja, dus het is een, een, een precies, en, en omdat ze vaak ongezonder leven uh, hebben ze ook hogere uh, ziekenhuiskosten, en noem maar op. Het Sommige mensen die zeggen, oh, oké, okay, dan weten we dat, het kost dat. Uh, maar ja, het is niet anders, want uh, we zitten daar nou eenmaal in de multiculturalie. Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind ook dat we, dat we er moeten verzorgen zorgen... dat we niet eindeloos maar gaan lopen schelden op de immigranten die hier zitten. Dat we, dat we moeten proberen om een beetje tot rust te komen met elkaar. Uh, en dat kan eigenlijk... Maar het probleem hebben we nu dat we eigenlijk de voorwaarden hebben geschapen... om steeds meer te doen. Hè? Dus Door die open grenzen. Eh, hebben we, dat is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis. Hebben we de mogelijkheid dat straks... Bulgaren, Roemenen en nu al Polen... waar dus de, de, het minimuminkomen onwijs veel lager is... dan dat in Nederland allemaal hierheen kunnen komen. Maar er zit geen enkele rem meer op. Uh, en... Uh, dat ik vind bijvoorbeeld, we kunnen op zijn minst zeggen: van laten we uit Schengen stappen. Laten we op zijn minst weer eens een, dou een douanier aan de, de grens zetten. Dat dat op zich wel weer een. Ik wil niet ja, zeggen want, dat dat garantie is dat daardoor immigratie op zou houden. Is dat wat je bedoelt als, als, als want, je hebt, al je hoofdstukken heb je met wetenschappers. een ja. soort kreten gehangen. En een, ja. een ja. daarvan is de echte migratiegolven moeten nog komen. Dat is afkomstig ja. van een zekere Jan Tenijenhuis. Ja, blijkbaar. Is dit wat je bedoelt? Oost-Europese immigratie of wordt het nog erger of verder? oost nou, ja, Het is eigenlijk nog een klein verhaal, want in Oost-Europa zijn ze nog veel sterker aan het vergrijzen dan bij ons, dus op den duur zal dat wel meevallen, denk ik. Beroel, ook al is het nu heel erg. Het grote probleem komt uit Afrika, daar, daar da, da, dat vergrijst ook maar in een veel langer tempo, daar zijn de vins veel jonger, dus dat zal, de toen Afrika zal uh, even, even het cijfer niet, maar er zal aan het eind van deze eeuw uh, zal er daar net zoveel mensen wonen als nu in Azië, dus je krijgt daar dus een gigantische er is een onderzoek gedaan onder Afrikanen van uh, wil je migreren? Ja, waar wil je dan heen naar Europa? Dus we weten al dat die drang er is. Um, en naarmate de, de, de bevolking toeneemt, en ook gek genoeg, dus, uh, naarmate dus de welvaart toeneemt, want de grote migratiegolven, dat hebben ze bekeken in de loop der eeuwen, beginnen altijd op een moment dat het juist wat beter gaat. He, de, uit Europa in de 19e eeuw gingen de mensen massaal migreren op het moment dat de, uh, de industriële revolutie ontstond, en niet toen ze het heel erg arm hadden. En datzelfde proces zie je eigenlijk overal in de wereld. Dus nu het wat beter met Afrika, ja, precies. Je gaat daar, weer daar pas, pas, pas, pas beginnen. Dus wat dat, dat is, ja krijgen we nog een hoop te verstouwen. Maar ja, we zitten dus in dat Europa, we zitten in de Schengen... en ja. we hebben het er helemaal niet meer... we hebben het zelf er niet over te vertellen. Dus, nee. ja, wat, wat, nee. wat, dus dat is ook het trieste van wat bijvoorbeeld, mensen zeggen over dit kabinet. Nou, die hebben wel hele strenge migratieregelingen. En dan ga je de regeling na. is dus geen van deze regelingen die wij kunnen invoeren. Want Euro Europese rechten zal ze allemaal af, afwijzen. We hebben helemaal niks meer te zeggen op dit maar, punt. Maar daar zat Geert Leerst ook met, in Rutte 1... redelijk met zijn ballen voor het blok. Want die ja. moest allemaal hele harde dingen zeggen om, om Wilders tevreden te houden. En die is voor de vorm toen heel Europa af gaan reizen... Ja. en heeft allerlei uh, parties heeft die, uh, lopen praten. Maar ja, aangezien wij dus ons veto-recht niet meer hebben op dit gebied... hebben we ook helemaal niks meer in te brengen. Dus het is, uh, het is een verloren zaak. Ja, dus het dus gaat ook nooit meer goedkomen. Nou ja, eigenlijk is het... Ik heb, ik heb daar, daar over de, bijvoorbeeld het Schengen... heb ik het als met een, een, een juriste over gehad... die daar... Uh, in, die zit niet in het boek, maar die daarin gespecialiseerd was... en die zei van ja... Eigenlijk is het heel simpel. Gewoon uh, Scheng opheffen. Ja. Scheng opheffen. Nou, we gaan uh, niet het, uh, het, het, nieuws het nieuws van één uur opheffen... want dat komt er nu aan. En straks gaan we door met Joost Nieuwmuller... bij de echte Jan van Poont, hier op Radio 1. Tot strakjes.